In Pakistan is de imam opgepakt die een christelijk meisje heeft beschuldigd van godslastering. De geestelijke zou verbrande pagina's van de Koran in haar tas hebben gedaan en ging daarna naar de politie. Het 14-jarige Pakistaanse meisje is waarschijnlijk geestelijk gehandicapt en werd twee weken geleden opgepakt wegens godslastering. In Pakistan zijn zware straffen op het verbranden van de Koran. Voor blasfemie kan levenslang en de doodstraf worden opgelegd.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 Brahimi zei in een interview met nieuwszender Al Arabiya... dat militair ingrijpen in Syrië is uitgesloten. In Cambodja is een van de oprichters van The Pirate Bay opgepakt. Het is een zweet van 27. Internetgebruikers kunnen via links op The Pirate Bay... muziek, films en software downloaden. Daarbij worden vaak de auteursrechten geschonden. De zweet werd in 2009 in eigen land veroordeeld en ging hier tegen in beroep. Hij wachtte de uitspraak echter niet af en vertrok naar Cambodja. In Los Angeles is liedjeschrijver Hal David overleden. Hij werkte jarenlang intensief samen met componist Bert Backerack. De twee maakten wereldhits als Raindrops Keep Falling on My Head, I Say a Little Prayer, en Close to You. Ze kregen een Oscar voor het nummer Raindrops. Het lied was namelijk de titelsong van de film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Veel nummers van David en Beckerack werden gezongen door grootheden als The Carpenters en Tom Jones. Hal David was 91 jaar.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 Eerst werden er een paar verkeersborden en een stoeltje omhoog gehaald. En toen ze op het punt stonden om op te houden, kwam het pistool boven water. De man heeft het wapen ingeleverd bij de politie. In de Canadese stad Quebec zijn tot nu toe tien mensen overleden aan een legionella besmetting. In totaal zijn 165 mensen met de bacterie besmet. De bron van de besmetting waren waarschijnlijk de koelsystemen van twee gebouwen in het oude stadcentrum. Via ventilatiekanalen zouden bacteriën zich over de stad hebben verspreid.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 Daar nou zijn we nog niet eens begonnen of we worden al keihard uitgelachen? Het is wel een goede lach. Van focus kan ik het wel hebben eigenlijk. Ja. Nou. Wat het, is, het is een uh, lachstern. Maar er valt eigenlijk weinig te lachen voor deze lachstern. Maar dat gaat al jaren niet goed met ze. Er zijn nog zo'n veertig broedparen in uh, Noordwest-Europa. Wil je nog meer horen? Ja, we ja, willen het horen. En die veertig, waar zitten die veertig dan ergens? Ook in Nederland? Uh, ja, in Nederland alleen tijdens de trek. En dan vanuit Noord-Duitsland... Uh, slapen ze dan onder andere op het Balzand, dat is de kop van Noord-Holland, en in Oost-Groningen. Dat is vlakbij Janine. Dus die, die kan ze zien, denk ik. Ja, misschien wij, misschien ook horen. Mm. En dan mag zij genieten van die lachsterren. En Menno, die mag nog één keer uitslapen. <lacht> Nou, wij nemen hier vandaag de honneurs waar. Ik ben Ivo de Wijs, met voor het eerst aan mijn zijde Andrea van Pol. En tot tien uur zijn wij vroegere vogels. dans van u. Oh, on a sunny afternoon. En niet van de Kings, maar van de Amerikaanse componist Leroy Shield. En het werd gespeeld door de Bo Hanks en het Metropolorkest. Orkest. Dit is het moment waarop je grote groepen ooievaars bij elkaar kan aantreffen. Ze maken zich op voor de trek naar het zuiden. De meeste althans. Sommige oudere ooievaars die ooit opgevangen zijn in ooievaarstations overwinteren in Nederland. Maar steeds meer vogels gaan op trek en voordat ze aan de grote reis beginnen verzamelen ze zich in groepen. Dick Jonkers is van Stork en dat staat voor de stichting Ooievaars Research and Know-how. Leuk gevonden, want Stork is natuurlijk ook Ooievaar. En Henny Ratzak is met hem naar het Reestdal in de buurt van Meppel. We zijn net uh, de lokkerij uitgelopen, het Ooievaarsstation van Frits Koopman. Ja, ja. ja daar ja. Uh, hoorden we nog even wat geklepper net. Een heel terrein, heel veld vol met Ooievaars, helemaal verspreid. Ze zijn ook onmiskenbaar, hè, die ooievaars. Wit ja. met die zwarte vleugels en ja. uh, de specifieke oranje poten ja. en de oranje snavel. Ja. Ja. Kan niet missen. Ja. Zeker met dit type weer. Als ze dan een beetje schoon zijn, en dat zijn ze op dit moment... Uh, dan vallen ze ook zeer, zeer direct op. Vel wit. Ja. Nou, inmiddels heb ik ze geteld, ze zijn er 52. Zit 52. Er zitten geen jongen meer tussen. Nee. Dat zijn allemaal oude ooievaars. Het zijn allemaal oude ooievaars, ja. Want dikte jongen, die zijn al vertrokken. Die zijn al vertrokken, ja. Die zijn al volop op weg en nou, afhankelijk van hoe lang geleden ze vertrokken zijn. Ze vliegen zo'n 300 kilometer per dag ongeveer, zwevend. Op de thermiek? Op de thermiek, ja. Dus van thermiekbel naar thermiekbel. Dat kost mensen energie. En dan gaan ze naar het zuiden toe. En dan uh, hopen wij natuurlijk dat ze oversteken bij uh, Gibraltar. Want dat doen ze tegenwoordig. Nog verder uh, naar het zuiden? Verder naar het zuiden, ja. Uh, beneden dat Sahel, daar uh, overwinteren ze alhoewel. Er zijn ook ooievaars, uh, dat wordt ook afgelezen. Of aan de hand van de ringen die we omliggen. Die overwinteren op de vuilnisbelt in Spanje. Die gaan helemaal niet zo ver meer. de vuilnisbelt? Op de vuilnisbelt. Die zijn ze te vreten? Ja, hoor. ja kijk, Oe5 zijn natuurlijk wel uh, om die voren. Die vreten alles wat ze te pakken kunnen krijgen. En op zijn vuilnisbelt ligt van alles. En zeker in Spanje nog. Waar uh, mogelijk ook nog allerlei kadavers uh, liggen. En dat lusten ze ook wel. En wacht even, De jongens zijn dus al weg. Maar die zijn nog nooit de trek geweest. Die zijn nog nooit trek geweest. De nooit in die genen, dat is het leuke. In de genen van die beesten is dat opgeslagen dat dus ze moeten trekken. Dus gaan onafhankelijk van de ouders gaan ze al op pad. Ze hebben een soort ingebouwd navigatiesysteem, zou je kunnen zien? Ja, ja, dat hebben ze. Nou, Nu staan ze even te rusten. En zo gauw als, de, als ze weer denken, we kunnen weer even wat vliegen... dan uh, gaan ze op de miek gaan ze de lucht in. Komt er een aan, maar die komt van het OEVAS-station. Uh, die zal van het station komen, ja. Die denkt, uh, even kijken waar ze naartoe gaan. Ik kreeg laatste melding binnen van iemand. Die was uh, van Zalbonnen, dat was begin augustus. Uh, was die was uh, via, richting Vianen gereden. En overal onderweg had ze geteld, er had 23 ooievaars op lichtmasten. In de middenberm? In de middenberm, ja. Die zaten oh, langs de snelweg? Langs de snelweg. Die zaten gewoon rustig bovenop. Ja, En wat er over ooievaars geweest is, dat weet u niet. Maar het zou kunnen dat, want het was volop aan de trek van een jongen... dat ze ze geforageerd hebben overdag in de graslanden, overal in die gebieden. En dan s'avonds gaan ze rusten, ja. want dan hoeven ze niet te zweven. En dan de volgende dag gaan ze weer heel vroeg op pad. Ja. En het leuke was, ik kwam vanuit Sierikzee. En heb toen, eh, 14 dagen daarvoor, heb ik de... Rijksdag 27 ook op de palen geteld en ik kwam toen aan 14. Maar dat is te aardig, hè, dat, dat je dat soort pleisterplaatsen ook langs sneller vindt. En als ja. je niet met 130 km per uur langs scheurt, dan, dan zie je ze. Ja, ja, ja. Maar je moet natuurlijk wel goed opletten. En het is pas tegen het donker dat ze aankomen daar, hè? Dik, jij hebt de kijken bij Frits' telescoop. Moeten ja, we nog ringen aflezen nu? Ja, kunnen we kunnen even kijken of we er nog uh, dichterbij, kunnen komen? dichterbij kunnen komen. Ja, we ja we kunnen, kunnen we naar de gaan. race lopen. ja. Uit, uh, oh ja. Ah, kijk, we vliegen ze een paar op, dus we moeten een beetje voorzichtig zijn nu. zie ik een heleboel ringen, ja. we staan nu echt op uh, 30 meter afstand, zoiets, ja, ja. 40. Prachtig mooi gezicht, hè? Ja, echt heel mooi. Zoveel ja. oeienvijs bij elkaar. 52 had je geteld. Ja, 52 had ik je verteld. Kijk, en het kan natuurlijk ook zijn dat je... Ongering erbij hebt en het zou kunnen dat zo'n ongeringde dat dus elders vandaan komt. Ik heb er een bijvoorbeeld die heeft geen ringen om een oude. Die heb je nu een beeld? Dan heb ik nu een beeld? Nou, dat kan dus betekenen dat die misschien ooit hier is gekomen en nooit is gering, maar het kan ook zijn dat deze gewoon naar doorgaat. Kijk, deze die gaan gaat toch wel de lucht in, die zijn toch wel een beetje. Ja, ze gaan naar de een naar de ander stijgt uh, ja. op, hè? Ja. Dat is mooi. Dan gaan ze zo langzamerhand. Ik heb er nog een die ongeringd is. Er zitten toch al een behoorlijk percentage. Langzamerhand gaan ze steeds hoger. Ja. Op de thermiek. Ja. We maken cirkeltjes. We blijven hier boven ons uh, steeds hoogte winnen. Ja. Nou, die zijn toch al een stuk of twintig uh, in de lucht. Ja, we komen, ook niet komen ze weer terug? Het is dus niet zo dat die nu uh, besloten hebben, net. <laughs> we gaan. Uh... Nee, of ze gaan een rondje vliegen. Maar ik, zie, ik lees net een ooievaar af, die dus nog is uit het begintijd van het project. Dat is een ooievaar geboren in 1985. Ja. Jullie begonnen hier met dus... het ojevaar Nee, 481 zijn we begonnen okay, met Ojevaar-station. Achteraan zit er een met een kunststoffering. Aan de... de rechterpoot. Rechts. Ja, ja zo'n zwarte ring. Ja. ja, dat is waarschijnlijk Ojevaar 2E465. Kijk. Want die hebben we nog. Ja, zie je? je kent ze allemaal uit je hoofd? Een aantal wel, ja. <laughs> ja, ja. Je gaat natuurlijk al zo lang mee om. Het ja, zit gewoon rustig tussen de schapen, hè? alsof het... Uh... Ja. Oh. En die schapen die, die produceren mest, en met die mest komen insecten af. Ja. Nou, dat is dus uh, faciliteren, noemen ze dat, hè? zorgen dat er voedsel beschikbaar komt in dit geval. Het is een restaurant hier voor die ooievormers. restaurant, ja. Kijk, die, prachtig die grote vogels die dan zo boven je aan het rondcirkelen zijn. Fantastisch. Als ze heel hoog overkomen, dan zien ze daar beneden, dan denken ze, nou, er is wat te halen. En, de zijn, en dan landen ze en komen ze daarbij. En dat is nu ook in deze tijd dat die ooievaars die uit Duitsland bijvoorbeeld langs komen... of nog van Noord-Nederland of zo, die nog op pad moeten gaan die volwassen beesten en hier naartoe komen. Hoe gaat dat nou, Dick? Uh, is er straks eentje die het signaal geeft, uh, we gaan? Van degene die weg willen wel, ja. Dan, dan zie je er eentje en dan, ze zijn het net schapen, dan, dan volgen ze. Tenminste, degene die, die weg willen en dan gaan ze op pad. Kijk, de flaps uit, hè? Van landen, pogen ja. helemaal uit. Poot helemaal achter. Tegen de wind in landen, kijk. Ja, ja, mooi, mooi, mooi. Dat duimvleugeltje eruit. Daar gaan ze weer. Ze landen redelijk stijl nog, hè? Ja. Echt als een speer naar beneden. Zo, kijk eens. Een bijna. In Senegal heb je, natuurlijk ook, of heb je ook een aantal terugmeldingen inmiddels. Zover. Mali Zover. ook. Mali, ja. Ook, Mali. ja. Mali. Dus bij die vloedvlaktes, hè, dat is weer een uh, vergelijking met de Nederlandse delta's. En daar overwinteren ze dan voor een deel, daar zijn ze ook afgelezen. Dus het feit dat ooievaars die uit die projecten komen niet meer zouden trekken, dat is onzin. Ze trekken wel degelijk. En die, die jongen, zeker en die oude, die gaan ook voor een groot deel optrekken. Dus langzaam maar zeker komt het allemaal wel goed. En als deze populatie uitgestorven zijn, ja, dan uh, heb je kans dat uh, er nog maar heel weinig overblijven die uh, echt blijven hangen. Eigenlijk moet je naar naartoe dat er Swinters dus winters geen ooievaars meer zitten in Nederland. Klinkt gek, maar het zo is het wel. Eigenlijk wel, ja. 076, kan dat, Frits? 076? 067? Ja, dat is een ooievaar. die uh, nest staat aan de overkant. Die woont daar achter dat, uh, dat rode dak. Daar. Oh. Dat, is, dat is een overwinteraar. Die is, uh, dat is een ooievaar die hier geboren is en geringd is. En die is vertrokken en die is kennelijk opgevangen in België. Waarschijnlijk omdat hij of gewond was of ziek was of wat dan ook. En dan krijgt hij hier nog een tweede ring op. Ja. Nou, wanneer gaan we deze weer terugzien als ze vertrokken zijn? Ja, dat weet ik niet. Dat is nou, uh, Frits die, uh, zal er een boel van aflezen. En wij natuurlijk ook. En daarom uh, zouden we ook heel graag willen dat mensen gering de oorva's zien. Dat die proberen ze af te lezen. Want dat is heel belangrijk. En de gegevens doorgeven aan? Vogeltekst van Arnhem Holland. Makkelijk te vinden via internet. Precies. Mm. George Gershwin componeerde dit pianowerkje voor Lily Pons. En Lily Pons was een Amerikaanse sopraan en actrice uit de jaren 20. En Michael Tilson Thomas was de pianist. Welkom in tuinreservaten.nl. Een zeer bijzondere en unieke tuin heeft de 75-jarige Piet Tullemans. De tuin van Tullemans is groot. Is heel erg groot. Dan hebben we het over ruim 15 hectare. Dat zijn meer dan 22 voetbalvelden bij elkaar. Ah, Speciaal lijkt... groot. Het is juist groot, hè? Ja, mag ik één voetbalveld? Maar die man die, het lijkt onmogelijk, maar hij onderhoudt die grond helemaal alleen. Zeven dagen in de week is hij oh, er weer. Dat doet hij. Ja. Verslaggever Steven van der Hulst mocht hem bij hoge uitzondering even van zijn werk houden. Waar lopen we nu naartoe, meneer Tullemans? Nou, we, we lopen hier dat weiland in. Wat staat er allemaal in, in dat weiland? Ja, dat is interessant hier. Uh... Kijk, het hoofdzaak is de Golklaver. Kijk, die kun je hier zien, hè? De moerasholklaver. Ja, die staat er massaal. Ja, ja. het gele bloemetje. Ja, en dan zijn deze... Dat is die, de, de, de paarse kattenstaart. Glitum salicaria is die is ook zeer geschikt voor, voor de vlindersoorten. Hè? Ja. En dan heb je daar de Uptorium, Maar dat is een veredelde soort en daar vliegen de, de vlinders zo ontzettend graag op. Er staat hier een groot hek om dit weiland heen. Ja. Waarom is dat? Dat is om die reeën terug te houden. Hè? Die reeën die komen hier massaal op, op die weiland. Ja, en die vergeten me... Oh, kijk, die staat ook pimpernel in, van die grote pimpernel. En daar zijn die reeën wild op. En, en die komen dus s'nachts dan, dan wijzen die gelijk kaal af, hè. Ja, en dat vind ik jammer, want die zijn speciaal voor dat pimpernelblauwtje. Voor Wat? de vlinder? Voor de vlinder, ja. voor het pimpernelblauwtje, hè. Ja. Maar die is hier ook te vinden? Nee, die... ik heb hem nog niet gezien, maar als je het biotoop niet ervoor hebt, dan komt hij ook niet. Ja, zo is het toch? Ik had u gisteren aan de telefoon en toen zei u... Ja, die vorige week moeten komen. Oh ja, ja, dat, oh. Toen was ik daar aan het werken, ja. Waar was u precies aan het, het werken? Achter die upitorium daar. Ja. En wat zie ik? Pot, vlinder. Ja, wat is dat voor een vlinder? Die heb ik nog nooit gezien hier. Ja, dat moet ik toch meenemen. Moet ik toch eens determineren wat er voor een vlinder. En dan bleek dat er Spaanse vlag te zijn. Jeetje. Hoe ziet hij eruit, die Spaanse vlag? Ja, ik zal... Als een Spaanse vlag. Nee nee, nee, nee, nee, niet dat. Als... Ja, die hebben ze de benaming die geven de Spaanse vlag. En die komt hier alleen in Zuid-Limburg voor, die, die Spaanse vlag. Maar hier heb ik nog nooit je Spaanse vlag gezien, hè. Ja, dat zijn aardige wandelingetjes die u moet maken, hè? Ja, maar dat, dat kun je niet in één dag belopen bijna. Hè? 15 hectare groot ja. is uw tuin. Ja, dat, dat, dat is geen tuin meer. Hè. Dat kun je beschouwen als een landgoed. Ja. Ja, en, uh, en dat doet u allemaal in uw eentje? Allemaal in mijn eentje, ja. Ja, en dan moet je komen kijken, hier. hier zie je nou waar ik mee bezig ben. En daar ben ik helemaal, helemaal houten de boter van. Kijk eens, dat zijn allemaal wilde inheemse plantensoorten. En dat is, iedere rij is weer een andere bloem. Hè. Dat is gewoon bijvoorbeeld die gele, die, dat is die gele, de gele boterbloem, dat is de scherpe hele boterbloem. Maar 15 hectare grond, dat ja. u in uw eentje bewerkt. Ja. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Nou, dat krijg je niet allemaal spits, hoor. Want, kijk, wat ik nou aan het doen ben hier, ja, dat heeft honderd neemt dat de hele dag in beslag. En hoe laat begint zo'n dag? Nou, en die begint dan s morgens om een uur of half negen tot twaalf uur. En dan van half twee, twee uur tot s'avonds zeven uur. Ja, we kunnen nog even doorlopen. Hier. Ja, er is genoeg uh, te lopen hier, hè? Ja, hier kun je echt een ochtendwandeling houden, ja. Kijk eens toch En En kijk eens die bellen, toch? Dat is fantastisch. Dit wordt nu allemaal ingezaaid, hè? Maar moet je kijken, en hier komen allemaal plantjes die niet gro groter worden dan 25 centimeter. En wat voor plantjes zijn dat? Ja, dat zijn de tientallen, soorten zogenaamde tientallen. En dan tussen die, die Upitorium, in. dat is. Vind je dat niet mooi? Ja, hier zijn we aan een Verland van. Ja, dat is in de loop van de jaren heb ik dat uit laten diepen. Ja, ja een enorme grote plas is ja, het, Ja, dat is ongeveer 60 jaar. Ja. Daar ligt een groot eiland middenin, ja. Met die torenhut, toren, die je daar ziet. En een in boomhut. Die, die boomhut, ja. En in die boomhut, daar broeden de boshuil en de kerkhuil. En die ja. heeft u ook hier? Ja. En in die toren die daar staat, dat is een toren voor een torenvalk. Helemaal aan de overkant. Ja. ja. En dat broeide afgelopen, afgelopen jaar heeft daar een nijlgans in gebroed. Ja. En dan broeit hier onder meer bodem verschillende watervogels, zoals het waterhoentje, ja. En de meerkoet, ja. En de wilde eend, ja. En van tijd tot tijd zitten er ook van die doodaards op, ja. Maar die zijn zeer schuw, die doodaards. Uw hele tuin, dat is zo divers als maar zijn kan, hè? Precies. Toen zeg je nou het juiste antwoord, dat is zo divers als er maar zijn kan. En dat is de kwaliteit en het mooie van het gebied hier. Ja, toen zeg je nou precies, nee, dat nee, is zo divers. Mm. Enorm divers. Mm. Als je hier vind je nat grasland, hier vind je akkerweidjes, hier, uh, hier vind je bos. Hier vind je eikenbos, hier vind je naaldbos, hier vind je Loofwoodbos. Uh, noem maar op, hier komt alles voor. U bent 75 jaar. Er komt een tijd, bedoel, het is al bijzonder dat u uh, hier dag in dag uit uh, aan de slag bent... maar er komt een tijd ja. dat het niet meer kan. Dat klopt. Wat dan? Ja, wat dan, daar zit ik ook heel erg mee. Daar ben ik nou, dat is de eerste keer dat ik dat eigenlijk bespreken kan met, met iemand bijvoorbeeld. Maar dat is zo, daar ben ik ook mee bezig. Kijk, het zou jammer zijn als het hele natuurgebied verloren ging. Ja? Kijk, en, uh, ik zou het graag willen dat het behouden blijft. Bijvoorbeeld mensen die er ook interesse in hadden. Bijvoorbeeld, in, bijvoorbeeld als je een stichting van zou maken of, of dat je iemand had die, die het wil kopen, bijvoorbeeld. Hè? Kijk, en, en dat je ook andere mensen... erover van kon, kon ik niet die daarvan houden. ja Maar dat moet allemaal in bepaalde... Het mag niet zo dat het een wildgroei is hier. Hè? Dat wil ik onder geen bedingen. Normaal bent u bezig in de tuin, hè? Ja, Terwijl wij okay. hier nu zijn te praten. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik hou u enorm van uw werk. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, want als je dat, als je dat niet meer wil... Als je door geen tijd meer verrijdt hebt, dan, dan kun je beter, zoals ze dat hier uitdrukken, je dood laten bidden. Okay. Ja? Maar als ik zo meteen wegga, dan. Uh... Dan begin ik te werken. Hier. Dan gaat u weer werken? Ja, ik ga eerst naar huis eten. En dan, uh, dan ben ik hier tot. En waar gaat u dan aan de slag? Door geen spier aan die bloemen. Dat moet, als u volgend jaar zou terugkomen, dan moet dat vol. Dat wordt schitterend mooi. Zullen we dat dan gewoon afspreken? Doen we! Tot volgend jaar. Tot volgend jaar, ja. ja. En nu maar hopen dat je zich niet dood laat bidden. Die kende ik nog niet. <laughs> laat, u... laat je dood bidden. Wilt u meer weten over de tuin van Piet Tollemans? Hij heeft een officiële website ook nog. En kijk voor meer informatie maar op vroegevogels.vara.nl. Capricieuze van Sir Edward Elgar uitgevoerd door de violisten Simone Lamsma en pianiste Juri. Uh, nu, oh, nu het nieuwste Sterren, we zijn zo weer terug. <laughs> Ik kom er niet uit. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij.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 Geen koeien op stal, maar koetjes en kalfjes in de wijn. Kies partij voor de dieren. Groen Dichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl Radio 1, het NOS-journaal. De commandant van de Amerikaanse Special Forces in Afghanistan... heeft de trainingen voor alle nieuwe Afghaanse militairen opgeschort... meldt de Washington Post. Dat is besloten omdat er dit jaar al 45 Amerikaanse militairen zijn gedood... door Afghaanse collega's. De Amerikaanse bevelvoerder wil dat alle recruten opnieuw worden gescreend. In Pakistan is de imam opgepakt... die een christelijk meisje heeft beschuldigd van godslastering. De geestelijke zou verbrande pagina's van de Koran in haar tas hebben gedaan. Het 14-jarige Pakistanse meisje is waarschijnlijk geestelijk gehandicapt... en werd twee weken geleden opgepakt wegens godslastering. Het is onduidelijk of ze nu vrijkomt. En in Rusland wordt vandaag met veel nationalistisch vertoon... de slag bij Borodino herdacht. Vandaag is het precies 200 jaar geleden dat de Franse troepen van Napoleon... en de Russische troepen slag leverden bij het dorpje Borodino. Bij de veldslag vielen in één dag zo'n 70.000 doden. Dat luidde de vernietiging in van de verzwakte Fransen. De Russische president Poetin is aanwezig bij een heropvoering van de veldslag. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline.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 Kiespartij voor de Dieren, dit is Vroege Vogels. En het is 2 september, iets na het nieuws van half negen. Het tijdstip van de Vroege Vogels column. En die is deze week geschreven door. Lies Visgedijk. Ivo zei afgelopen vrijdag bij onze voorbereiding. Nou, Andrea, zou jij niet die Lies Visgedijk willen aankondigen? Want ik, die ken ik niet. Nou ja, ik was gewoon helemaal gechoqueerd. Ja, Ivo, hier completely out of it. Ja. Die Lies is en een topactrice, en nog belangrijker. Mijns inziens, mag ik dat zeggen? Ja, mag ik wel zeggen. De leukste columnist van Vroege Vogels. Of het nou gaat over het bruisende leven van de spoelworm. Of de bescheidenheid van de hegemus. Ik moet er altijd om grijnzen en steek er ook nog wat van op. En ben hopelijk ja. <laughs> word jij na vandaag ook lid van de Lies fanclub. Luister naar de nieuwste... Het nieuwste verhaal van La Vissendijk. Voor de kastanjeboom is de herfst al begonnen. Zijn bladeren hebben de kleur van een te hard gebakken ei. Hij heeft bezoek. Het bezoek belde op een dag aan en ging nooit meer weg. Sterker nog, toen de deur eenmaal van het nachtslot was... nodigde de bezoek al zijn vrienden uit, zijn neven en nichten, zijn vage kennissen. Eigenlijk iedereen die het bezoek zo'n beetje kende. Arme kastanje. Niet assertief genoeg om het bezoek weer naar huis te sturen en te sterk om het loodje te leggen. Daar zit het bezoek, op de bank. De kastanjemineermot. Hij eet de koelkast leeg. Hij ligt lang uit op een stretcher in de tuin en, wat erger is, hij maakt heel veel kinderen. Trek maar eens een blad af van zo'n depressieve kastanje. Het maakt hem toch al niks meer uit. Hou het blad tegen het licht en zie daar. De larve van de mot zit als een klein, dik, plat, verwend jongetje dat blad van binnenuit weg te vreten met een spoor van doodse grijze gangen achter zich. Kijk, één jongetje prima, maar tienduizend van die vervelende kindertjes? Nee. Ik stel me voor dat er bij mij wordt aangebeld. Achterloos doe ik open en ik word na twee seconden onder de voet gelopen... door tien schoolreisjesbussen vol met stampende dikke monstertjes. Oersterk bovendien, die mijn huis binnen tien minuten omtoveren... tot een kaalgevreten, ondergescheten woestenij. Ja, dan zouden mijn bladeren alleen al van louter ellende verdorren. In april begint het al. De poppen van de mineermot, de vervelende kindertjes, dit maar in slaapzakjes gehuld, hebben een fijne en rustige winter achter de rug in het afgevallen blad onder de boom. De slaapzakjes worden uitgetrokken en in camouflagekleding gestoken vlindertjes komen tevoorschijn. De mannetjes gaan een kastanjeboom verderop en de vrouwtjes kruipen langs de stam omhoog. Niet lang daarna wordt er gepaard met die van hiernaast. De vrouwtjes leggen een grote hoeveelheid eitjes op de bladeren. En deze komen na tien dagen uit en het larvenbestaan kan beginnen. En dat drie keer in één seizoen. Half augustus is de boom al zo toegetakeld alsof er een wolk gifgas overheen is geweest. Had ik maar een vrachtwagen met koolmezen, dan zou iedereen blij zijn. Na een enorme schanspartij hadden we dan nog een paar motjes over gehad. En dan had je kunnen zeggen, hé hey, kijk wat interessant, wat zit daar, wat een grappig wormpje. Zo kijk ik op die manier graag naar galappeltjes, bijvoorbeeld van een galwesp. Elke galwesp heeft zijn eigen boomsoort, bijvoorbeeld een eik. En daarop legt hij in de lente een eitje, meestal op een blad. De boom vormt rondom dat eitje een prachtig bolletje, een galappeltje. En in dit huis van eten woont het larfje de hele zomer. In de herfst valt het appeltje naar beneden en na de winter komt er een minuscuul wespje uitgekropen. Dat is nog eens een parasiet. Schaars, elegant, creatief, bescheiden en toch opvallend. Neem daar nou eens een voorbeeld aan, vervelende bladmineerder. Waarom gun je de ene parasiet het allerbeste en vind je de ander stom? Ja, zo is het bij de mensen ook. Dat is gek. En bovendien is het niet eerlijk. De ene oplichter vind je grappig en kleurrijk en de ander verwerpelijk. Wie is er nou in de wereld om ons heen een galwesp en wie een paardenkastanje, meneer Mot? Graag hulp bij het beantwoorden van deze vraag. Het Nelly. En het was van de Zuid-Amerikaanse gitaarcomponist Antonio Lauro. En het werd uitgevoerd door de gitarist Adam Holtzman. Het is in 2012 niet alleen het jaar van de bij... maar ook het jaar van de draak en het jaar van de historische buitenplaatsen. En over dat laatste gaat de volgende reportage. Ja, want buitenplaatsen zijn prachtige combinaties van cultuur en natuur. Bovendien is er in deze septembermaand veel aandacht voor ze. Bijvoorbeeld volgend weekend, 8 en 9 september, als het open monumentenweekend is. En over twee weken gaat Vroege Vogels samen met OVT... vier uur lang uitzenden vanaf een bijzondere en ook wel bekende buitenplaats... namelijk Kasteel Groeneveld in Baren. Redenen te over om vandaag langs te gaan bij de voorzitter van het jaar van, <laughs> de, voorzitter van, het jaar van de historische buitenplaatsen. En dat is René Dessing en die woont... En nee, die woont, ja waar zou die wonen? Op een buitenplaats <laughs> ja, natuurlijk, echt waar. goed voor elkaar een van de meest bijzondere buitenplaatsen van Nederland en dat is huis Temanpad in Heemstede. En Joost Huizing is daar het bordes op geklommen. Daar komt iemand aan en de deur gaat open... Goedemorgen, meneer Dessing. Wat een prachtige plek om te wonen. Ja, Huis de Man, Pat, Ja. Waar komt die naam vandaan? Dat is een uh, oude naam die uh, slaat op de voetpaden die vanaf de Herenweg uh, de duinen ingingen. Dat waren onverharde wegen die toegang boden tot de Herenweg en tot de duinen. En daar lagen er langs die Herenweg uh, meerdere. Hoe oud is deze buitenplaats? De Huis de Manpad is waarschijnlijk al in de 16e eeuw gebouwd als hofstede. Ja. Maar het huidige huis dateert uit 1632, 1634. Ja, wij moeten natuurlijk als vroege volgens naar buiten toe. Want ik wil graag die laan in. Gaat uw gang. Die laan... Uh... In 1721 is hier een, een rigoureuze verbouwing geweest van het hele complex, dus van de hele buitenplaats. En toen is het huis opgehoogd, een meter. Toen is er echt een meter gevijzeld, dus vanuit uh, de grond. Ja, het zonder, omhoog? Ja, dat kan. Dat is uh, bij de buitenplaats Gijbeek in Beverwijk in 1726 gebeurd. Er was kennelijk een aannemer die dat kon. Je, dat is iets waarvan je denkt tegenwoordig met allemaal hydraulische apparatuur... dat kunnen ze, maar dat deden ze dus ja. drie, vierhonderd jaar geleden ook al. Ja, laat ik zeggen dat onze voorouders in mechanisch opzicht natuurlijk heel erg ontwikkeld ja. waren. In 1721 is dit huis opgevijzeld en toen is het helemaal leeg gehaald. Alles wat er maar uit kon, alle dakpannen, alle, alle marmen, alle ramen, alles, alles alles is eruit gegaan. En toen is men vanuit de kelder ja. gaan vijzelen. Dan gaan wij nu dat stukje weer naar beneden, de trap af, oh. naar die prachtige laan... Het is 2012 het jaar van de historische buitenplaats. En ik zag tot mijn verwondering dat we er daarvan 550 in Nederland hebben. Klopt, er zijn er gelukkig nog 550 van de misschien wel 6000 die er door de eeuwen heen geweest zijn... Daar is dan misschien nu nog minder dan 10% van over. En daarvan zijn er 300 in particuliere handen. En 250 die zijn toevertrouwd aan de zorg van natuurmonumenten, staatsbosbeheer, de Rijksgebouwdienst die een groot aantal heeft. Ook het nu met sluiting bedreigde Huis Doren is een Rijksgebouwdienst eigendom. En van harte hoop ik dat dat ja. natuurlijk gekeerd wordt. Maar Wordt het nu echt bedreigd? Veel buitenplaatsen hebben het niet makkelijk. Het zijn duur, hè? zijn in hun onderhoud buitengewoon duur. Maatschappelijk gezien wordt grondbezit niet altijd even goed begrepen, laat ik het zo zeggen. En dit zijn echt culturele erfgoederen waarbij veel bewoners, eigenaren en natuurinstandhouders... zich toeleggen op de instandhouding van vaak toch wel hele bijzondere natuur en flora en fauna op ja, die buitenplaats. Ja, dat is heel bijzonder. Het gaat niet alleen om dat mooie, chique huis, maar... Het is pas een buitenplaats als dit groen er ook allemaal bij is. Klopt, met bruggetjes, met de Franse of de Engelse stijl. Ja, Een buitenplaats is dus echt iets wat van een tekentafel komt. Daar is in de 17, 18 e 18e eeuw een grote liefhebberij geweest... onder de gevestigde Amsterdamse kooplieden. En alles wat er maar een beetje geld had... dat, dat deed niets liever dan het ontwerpen van buitenplaats. Ja. En op een buitenplaats heeft alles zijn plek. Dus elke boom, elke struik en elk onderdeel op een buitenplaats... daar is over nagedacht en is gevolg van een ontwerpgedachte. En dat maakt buitenplaatsen eigenlijk tot een beetje kunstwerk of totaal kunstwerk, ja. waarbij natuur en architectuur de kunst uitmaken. Het spel tussen die twee. En dan heb je altijd... Het verschil tussen een buitenplaats en een landgoed. Ja. En Het een is veel groter dan het ander? Nee, het heeft niks met grootte te maken. Maar buitenplaatsen zijn feitelijk bedachte vormen. Terwijl een landgoed, daar zitten ook uh, natuurlijke gebieden. Gewoon, gewoon landerijen, boerderijen bij. Het geheel kan groter zijn. En een belangrijk verschil tussen een buitenplaats en een landgoed... is dat een landgoed in principe zichzelf kan bedruipen door erfpachten... door, door hakhoutopbrengsten, door allerlei agrarische activiteiten... En in een buitenplaats is eigenlijk nauwelijks een verdienmodel aanwezig... en werd destijds in de 17e en 18e eeuw het geld in de stad verdiend... om vervolgens op de buitenplaats te besteden. Het waren de rijke Amsterdamse kooplaar. Ja, en dat maakt dit buitenplaatsenverhaal zo bijzonder. Want het is eigenlijk een heel burgerlijk verhaal. Dit, dit is de, de koopmansdroom van de 17e en 18e eeuwse succesvolle eh, ondernemers... die hun genoegens beleefden aan het buitenleven. En dat deden ze dan niet twee weken, maar dat deden ze vier, vijf maanden. Omdat die stad in de zomer niet echt een hele plezierige plek was. Met name de geuroverlast, de stankoverlast was enorm in die steden. Want het riool moest nog worden uitgevonden. En als je weet dat Amsterdam bijvoorbeeld pas na 1850 zijn grachten wist te spuien... En ik weet uit 19e-eeuwse beschrijvingen dat mensen zeggen dat die grachten bedekt waren met een dikke pruttende pap. En dan als je, je voorstelt 35 graden met alle stank. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat ze dan heel graag naar uh, Heemsteden of naar Schravenland of naar de Vecht toe trokken. zeker. Ja, ja. ja. Even een indiscrete vraag. Bent u van adel of heel rijk dat u hier kunt wonen? Nee, nou, het zielenadel natuurlijk wel. Maar nee, ik ben niet van adel en ik ben ook niet heel rijk. Alleen op een gegeven moment is de buitenplaats binnen ons bereik gekomen. En wij zijn dus in wezen de huurders van Huis de Manpad. En omdat u hier kon gaan wonen, dacht u... er moet een jaar komen van de historische buitenplaats? Ja, met dan nog een uur tekst daartussen. Nou, daar... daar komen we misschien over twee weken, want dan hebben we het samen met OVT vier uur lang over buitenplaatsen en ja. met name Groeneveld. Ja, dat, dat is geweldig, want het onderwerp is enorm rijk. Er zitten enorm veel bijzondere elementen aan dit bijna vergeten verhaal. En in dat vergeten ligt in wezen de, de reden van het, het themajaar. Uh, heel veel mensen weten zelfs niet eens wat het woord buitenplaats betekent. Dus die krijgen geen helder begrip als je het woord buitenplaats gebruikt. Terwijl ik denk dat Nederland... Uh, over de rug van buitenplaatsen ontwikkeld is. Heel veel uh, onontgonnen gebied, ruwe uh, grond, uh, heidegronden... zijn door buitenplaatsen in ontwikkeling gebracht. Daar gaan we het over twee weken Heel graag. uitgebreid over hebben. Heel graag. Leuk. Dank u wel. Zullen we nou nog een klein stukje ja, over zeker. die prachtige laan lopen? Want dat hoort bij buitenplaatsen, ja. En dan hoor je op de afstand uh, de ezel van de buren. <laughs> Want daar ligt de hartenkamp. van de Zwitserse componist Jozef Lauber. Hoorden we de Rigaudon uit vier middeleeuwse dansen... gespeeld door volgens Ivo Thijs van Leer. <lacht> en de harpiste Ursula Holleker. Nog een week lang kunt u op de Vroege Vogels website... groene rapportcijfers uitdelen aan de politiek. Volgende week zondag maken we bekend hoe de Vroege Vogels luisteraars... het beleid van de politieke partijen in de Tweede Kamer beoordelen. Wie krijgt er een voldoende? Er zijn er ook partijen die goed of uitmuntend scoren. En zijn er zittenblijvers? Geef ze allemaal een cijfer. Van VVD tot SP, van GroenLinks tot het CDA en Partij voor de Dieren. U kunt ze belonen of bestraffen door ze een cijfer te geven van 1 tot met 10. Kijk op vroegevogels.vara.nl en stem mee. Nu moet ik naar buiten, Ivan. Jij moet naar buiten, maar ik moet even een telefoongesprekje voeren. En dat zal ik met groot genoegen doen. Want er is groot nieuws bij de Vara-seizoenspresentatie. Janine Abring komt terug op het vroege vogelsnest. En veel sneller dan het verwacht. Goed nieuws dus. Janine, goedemorgen. <laughs> goedemorgen. Ik had het geluk je afgelopen week al even te zien. En je zag er goed uit. Maar wanneer, wanneer kom je echt weer terug om te presenteren? Nou, ik, uh, ik dacht een beetje. eigenlijk per oktober. Maar toen heb ik een beetje in mijn agenda gebladerd. En toen zag ik dat. Uh, op 30 september valt ook op een zondag. Dus ik, dat leek me eigenlijk wel een mooie, een, mooie, een mooie zondag om weer te beginnen. Want anders is het weer een week later. Dus, uh, uh, deo en bij Leven en Welzijn en meer dat soort voorbehouden uh, is 30 september weer mijn, mijn, mijn eerste uitzending. Ja, mooi. Hoe, hoe gaat het eigenlijk met je? Ja, nou, ik, ja, ik krijg die vraag natuurlijk wel echt tien keer per dag. Hè, ja, daarom. Ook, ja. Maar nu gooi je het even breed open. Ik <laughs> gooi het even breed open. Ja, nou, ik laat me nog niet dood binnen, gelukkig. Dat denk ik, ik eh, niet. Doen. Uh, ja, na omstandigheden gaat het gewoon eigenlijk heel goed. Ik denk, het is natuurlijk nog niet zoals het zijn moet. En, en, en de, de, voordat ik weer de oude ben, ben ik echt wel een heel, heel stuk verder. dat gaat echt nog wel heel lang duren. Alleen, uh, ja, voor, voor, voor wat, wat de vooruitzichten waren, ga, ga ik echt heel hard voor, vooruit. En ik werkte ook heel hard aan. Ik, ik fysiotherapie me, een ongeluk. en... Uh, Nee, de pijn is goed te doen, dus eigenlijk naar omstandigheden gaat het, gaat het heel goed. Ah, ja. Heb je vroege vogels gemist? Ja, heel erg. Heel <laughs> erg, ja. Ja, oh. ik ben ook heel jaloers op jullie. Ja, nou ja, wij vallen gewoon maar een keertje in, eigenlijk. dus incidenteel. Maar voor jou is het natuurlijk wat langer. Wat heb je het meest gemist van vroege vogels? Nou, alleen al uh, het, het, het, het ochtends wandelen naar het kapitool En dat moment... Uh, ik heb namelijk helemaal... Ik ben helemaal niet christelijk of zo, maar het heeft iets heel erg berustends en, en het is een heel fijn punt, vast punt in je week. Het zal je vast ook wel herkennen als je dan ja. in het ochtend ligt en het kapitool wandelt en je weet dat er een uitzending aan zit te, te komen. Alleen dat gevoel al, ik denk wel dat ik, uh, dat ik, als ik dat weer voor het eerst, als ik weer voor het eerst naar het kapitool wandel dat ik echt wel een zakdoek bij de hand moet halen. <lacht> ik waarschuw wel, het is inmiddels alweer een beetje donker aan het worden als je oh, nee, hier moet verzamelen. Nee. Dat, dat is minder aantrekkelijk. Ja, dat is waar, ja. ja. En, uh, uh, ja, ik vraag het toch maar even. Mo moet je nog een soort corset dragen? Nee, ik heb, ik heb er nog wel één. Die staat nu als een soort performance art uh, in de vensterbank. Ik moet er dus eigenlijk gewoon een bakje bij zitten... dat mensen er kwartje in kunnen gooien. Ja, en, uh, en, uh, Alleen, ja, alleen als, ik, als ik echt langere stukken ga autorijden... wat ik eerlijkheidshalve nog niet doe... maar dan denk ik misschien dat ik hem nog wel om zou doen. Maar verder hou ik het corset zoveel mogelijk af... zodat mijn spieren zoveel, ja, zo snel mogelijk weer... Uh, wel goed getraind raken. Gaat dus echt goed. En dan wil ik nog graag even kleinigheid weten. Uh, wie is de mol? <laughs> ja, ik natuurlijk. <laughs> Dat denk ik niet eigenlijk. Maar jij weet het ook niet, hè? Nee, nee, nee ik weet het ook niet. Dan moet je maar kijken natuurlijk. Oké, okay, we zullen kijken. Janine, alle goeds. En we zien je uh, graag terugkeren bij Vroege Vogels. Ja, het allerbeste. Goed, nou. We gaan uh, eventjes uh, naar Andrea, want die zit er buiten. Die heeft het kapitool verlaten. Ik, zei, ik zat even te loeren of ik er zag, maar ik zie ja, hem ja, niet. Je... Ja. Oh, oh, daar is ze achter de ramen. Zo waar. <lacht> en ze is er buiten met insectenkenner en springgaard Boudewijn OD. Maar wat zijn jullie aan het uitspoken daar? Ja, achter en... de ramen? Ja, ik, ik mag nog even het werk van uh, Janine overnemen. Ja, Boudewijn OD heeft nou net als ik, eigenlijk, een, uh, een soort zender om zijn nek en een hele uh, een enorme. Lang snoer, wat, wat, wat, wat heb je allemaal bij je, Boudewijn? Nou, ik, ik, ik heb een recordertje bij me. Het ziet er wat groter uit, misschien, dan een eenvoudig recordertje. En een uh, onderwatermicrofoon, een hydrofoon. Want wat, uh, waar gaan we naar luisteren? Nou, ik hoop dat we kunnen gaan luisteren naar waterwansen. Die dus onderwater uh, geluid maken. Waterwansen, dus we lopen nu naar, het, uh, naar de sloot hier achter het Capitool. Ik kan Ivo ons straks weer door de ramen bespieden. Uh, ja, ik denk bij wansen toch altijd aan uh, bedwansen in, uh, in loesje hotels uh, in Spanje of zo. Maar de, wat zijn waterwansen precies voor een beestje? Nou, waterwansen zijn ook wansen. Uh, en, uh, ja, want ze zijn heel, eigenlijk heel moeilijk te omschrijven, groepen. ze zijn heel variabel. Je hebt hele smalle, uh, kleine beestjes en hele grote dikkers die een beetje als kevers eruit zien. En die bedwantsen zijn inderdaad meer een soort kevers. Met een, meesten hebben een, uh, een, een, een zuigsnuit waarmee ze of plantensappen of dieren sappen, inclusief mensensappen zuigen... En, uh, maar deze waterwandjes, uh, die zijn uh, tenminste degene die geluid maken, zijn relatief onschuldig. Die eten uh, algjes en uh, waterplanten. Maar ze maken dus geluid. Jij gaat nu... Ik vind het trouwens best wel een hoge waterkant. En het is vol hier met brandnetels. En jij weet natuurlijk ook wel wat voor een bloemetje hier staat. Ja, zeker. <laughs> Dat, Dat is handig, zo'n expertnaadje. naadje. harig wilgerroosje. Die duwen we even opzij. En ja, dan gooien we die je. we de harige wilgerootjes opzij. En dan ben ik heel erg benieuwd of we wat doen. Die microfoon doen. gooi je gewoon zo in het water, hop, als een soort hengel. Zo, zo en nu mag ik de microfoon ja, een beetje bij over. jouw recorder. Dit zijn echt afluisterpraktijken, Boudewijn. Ja, zeker, ja. <laughs> klein watergate. <laughs> Ja, nou, ik doe dit natuurlijk geregeld, want ik ben vreselijk benieuwd... wat er allemaal onder water aan geluiden te horen is. Het gek is eigenlijk dat we hebben geen goed beeld... althans, ik kan het nog niet zo gauw vinden... van welke soort welk geluid maakt. Want we hebben een heleboel soorten waterwansen in Nederland. En er zijn er, uh, nou ja, grofweg de helft of zo maakt geluid. En allemaal natuurlijk zijn eigen geluid. Maar ik heb, ik heb eigenlijk helemaal geen idee uh, hoe ze klinken. En dat wil ik heel erg graag weten. Maar weet je dan wat de wans is? Want er zit natuurlijk nog wel wat meer onder water. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is natuurlijk ook nog een uitdaging. Dus ik moet uh, nou ja, wat vaker ook... Ja, meestal zit ik met een netje uh, springkanen te, te vangen. Maar ik moet ook wat vaker met een netje het water in om te kijken welke beestjes daar uitkomen. En misschien ook eventjes een beestje mee naar huis nemen om te kijken wat voor geluid die thuis maakt. Oké, okay, we gaan nu uh, naar het kraak luisteren. En zo direct na het nieuws van 9 uur, dan, nou, dan komen we terug met de resultaten. Ik hou de microfoon bij dat gekraak. Misschien de wand.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 U heeft wel liggen liegen meneer mij. het totaal mee eens. We, we hebben de heer Rutte nee. Nee. Ach, houdt u op. De strijd om de gunst van de kiezer. U heeft mij aan uw zijde. Morgenmiddag van half vier tot half zes. Maar ik zeg wel heel eerlijk: het NOS Radio 1 lijsttrekkersdebat. Tante V, die had zo'n huishoudboekje. Pochen over meer banen. Ongelooflijk kwaad. Maar wat nou gewoon eens duidelijk: luister morgen vanaf half vier. Volgens mij komen we de verkiezingen aan. Het grote Radio 1 lijsttrekkersdebat. U stond hier twee jaar geleden ook. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.